Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Op tweede Pinksterdag dan fietsen Johnny Hogeland en Gert Jacobs mee... in de prominente race van de Street Race in Goorlen. De twee oude profs zijn op het laatste moment nog getekend... door de organisator Erwin Rings. In de prominente race zijn een aantal vroegere topprofrenners te zien. Zoals Jeroen Blijlevens, Johan Luzeuw, Johan van der Velde, Richard Groenendaal, Jean-Paul van Poppel... Bart Brentjes en de marathonschaatsers Ruud Aarts en Arnold Stam. De streetrace is aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, met de Funk-klasse om kwart over tien. Daarna zijn er de hele dag races, entertainment, met onder andere de Tilburgse Roy Donders. En ook Irene Wust komt naar de genoemde trofeeuitreiking. De streetrace aanstaande maandag. De gemeente Goorle gaat de verrommeling van het buitengebied aanpakken. Dat gaat inhouden dat men vanaf juni controles zal uitvoeren op illegaal geplaatste bouwwerken. Bij illegaal geplaatste bouwwerken moeten u denken aan stalletjes en schuurtjes die daar zonder de benodigde vergunningen zijn geplaatst. Hierdoor gaat het buitengebied er rommelig en onaantrekkelijk uitzien, al dus de gemeente. Ook zijn zulke illegale bouwsels uitnodigend voor illegale activiteiten. En dat wil de gemeente Goorle tegengaan. De controles op de illegale bouwwerken in de gemeente Goorle en Riel starten in juni en zijn in januari 2018 afgerond. Bij de lokale omroep Goorle op tv zijn terugblikken te zien. En wel uit het verre verleden. Zo draait er nu een repertage over de hoeven in de Koewijde. Zo zijn er beelden te zien uit 1976. En Ik kan wat meer vertellen van de hoeve in de Koeweide. Uh, die ligt hier dus over de lei uh, die kant uit. Maar uh, ik zou zeggen, laten we daar eens naartoe gaan. Dan kan ik daar wel meer vertellen ter plaatse. De beelden uit het logarchief zijn terug te zien via de Lokale Omroep Goren TV. Maar ook via de YouTube-kanalen. Kunt u de fragmenten terugzien. Tot besluit het weerbericht. Op deze laatste dag van mei wordt het een prima lentedag met temperaturen van 24 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het stevig af. De temperatuur zakt dan naar 4 tot 8 graden. Morgen wordt het weer wat warmer met 25 graden. Komend Pinksterweekend weekend is het ook aangenaam toeven met temperaturen van 25 graden. Mooi weer dus in de regio Goorlen. Tot zover het lokale omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoelen.nl